In Japan wordt de noodtoestand opgeheven die daar vanwege het coronavirus van kracht was. Volgens premier Abe is het land erin geslaagd de verspreiding van het virus binnen twee maanden onder controle te krijgen. In Japan zijn bijna 17.000 besmettingen vastgesteld. Zo'n 850 patiënten zijn overleden.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 In Suriname zijn om 7 uur lokale tijd, dat was om 12 uur in Nederland, de stembureaus open gegaan voor de parlementsverkiezingen. President Boutersen stemde kort daarna in Paramaribo. De aanloop naar de verkiezingen was chaotisch. Gisteravond had Boutersen de kiezers opgeroepen om te komen stemmen. En hij deed dat kort nadat de krant De Ware Tijd had gemeld dat de verkiezingen mogelijk zouden worden uitgesteld. Het weer in de kustprovincies de meeste zon, landinwaarts meer bewolking. Later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door en het is 16 tot 21 graden. Morgen op de meeste plaatsen zonnig en nog wat warmer, 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.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 I'm Tolweg 10A, dit is CFM. Bij je tot aan 5 uur met Zandvoort op zaterdag. En je de eerste na tweeën. Dat was Starship uit de jaren 80. En dat is kan een stap naar snel. Als je dat maar in de gaten houdt, zullen we maar tegen bepaalde mensen zeggen. Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag kijkers. U ziet mij niet, maar ik ben er wel.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 En wij hebben lekker een muziek voor je. Hier is uh, Justin Timberlake. Mm -hmm. yeah. all right. Ja, dat was Justin Timberlake en Chris Stapleton. En Say Something. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen met onze eigen Piet Paulus Maas. Zijn naam is Albert Jan Vos. Maar eerst deze van Duran Duran in Ordinary Worlds.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 NOT nice.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 en die niet vanaf dag 1 uh, vechtend over straat gaat, maar gezamenlijk denkt...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 And I'm not gonna run or gonna hide away No more telling all those lies It's been too long No more living in chains No, I don't give a damn what the people say There's no use holding back desire. Now let's jump into the play. Never mind the stars in the sky. Never mind the weather go back. Got a feeling higher than high. This is the real thing. Never mind the rain and the storm. We'll keep each other warm. Got something stronger than strong. This is the real thing. We're gonna walk out hand in hand. So let them criticize. They don't understand We got nothing to hide It's just love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 Vergaderen. Maar het is ook een nadeel, daar ja. is verstand over. Ja. Want je kunt elkaar ook niet in de ogen kijken. Uh, je kunt ook niet even zeggen, bij het koffiezetapparaat, hé hey joh, dim eventjes, want uh, ja. oh, dit helpt niet. Ja. Het heeft voor een nadelen. Ja, ja, zo is dat. En uh, dat was inderdaad het uh, interview met uh, de informateur uh, Erik van den Burg. Dit is Uptown Girl.